Reputatiecoaching Podcast nummer 74. Vorige week beweerde ik dat Facebook-posts niet door Google werden geïndexeerd. Dat moet ik vandaag rechtzetten. Ook heb ik deze week een vernieuwingsslag doorgevoerd in mijn opnamestudio. Google Plus lijkt op een lager pitje gezet. En bovendien heeft Google reviews van alle ZZ-gebruikers verwijderd. Facebook neemt de app Moves over, terwijl Pinterest afgelopen week begeleid zoeken introduceerde. Wat het is, vertel ik je zometeen. En Met Kuts benadrukt nogmaals letterlijk dat goede content je helpt om hoger op te komen in de zoekresultaten, zelfs als kleine site. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast.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 En vind het ideaal om de wekelijkse aflevering van een podcast op hun gemak te beluisteren, terwijl ze autorijden of in de sportschool aan het trainen zijn. Ik zei het al in de intro, ik moet iets rechtzetten. Vorige week vertelde ik in podcast 73 dat Google geen berichten van Facebook indexeerde. Dat was onjuist. Deze uitlating had ik gebaseerd op het feit dat ik al meer dan een jaar eigenlijk nooit Facebook-posts tegenkwam in de zoekresultaten. Verder had ik daar ook nooit onderzoek naar gedaan. Maar eerder deze week zocht ik op Google op het trefwoord bedrijfspanorama en viel bijna figuurlijk van mijn stoel door wat ik zag. Ik zag namelijk dat op de eerste pagina van Google met zoekresultaten maar liefst vier Facebook posts werden vertoond. Op basis waarvan de berichten door Google worden vertoond is niet helemaal duidelijk, want ik zag dat lang niet alle berichten waren geïndexeerd. Maar in elk geval blijkt dat Google status updates van Facebook pagina's dus wel indexeert en dat die ook in de zoekresultaten kunnen scoren. Tot zover de rectificatie ten aanzien van het ranken van Facebook posts in Google. En over Facebook gesproken, ik hoop dat je het niet vervelend vond dat ik je vorige week met zoveel nieuws over Facebook heb overladen. Deze week heb ik slechts één Facebook nieuwtje voor je die ik zo met je deel. Het belangrijkste topic van vorige week is denk ik wel dat Facebook zich verder gaat richten op reviews van lokale bedrijven. Hoewel ik zelf nog geen reviewsterretjes in de Facebook resultaten op Google heb gezien van bedrijven uit mijn directe omgeving, heb ik ze al wel gezien bij andere bedrijven.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 ...Facebook de sterretjes wel met schema.org zal weergeven... ...waardoor ze in de zoekresultaten op Google zullen opduiken. Ik ben eens gaan kijken en typte op Google in... ...site.nl-nl.facebook.com. En meteen zag ik een aantal vermeldingen van pagina's van restaurants... ...waarbij ook de reviewsterretjes in de zoekresultaten werden vertoond. Het viel me op dat alle Facebook-pagina's die met sterretjes werden vertoond... ...op de eerste pagina op Google, flink wat beoordelingen hadden. 110, 75, 505 en zelfs 1401... Dus dacht ik dat het aantal beoordelingen een mogelijke trigger was om reviewsterretjes te laten tonen in Google. Vervolgens ging ik doorbladeren. Ik zag Facebook-pagina's met 55 beoordelingen, 47 beoordelingen, 44 beoordelingen, 32, 24, 16 en zelfs 14 beoordelingen. Die allemaal met sterretjes in de zoekresultaten stonden. Maar ook zag ik de pagina van bijvoorbeeld Restaurant de Brugwachten hier in Apeldoorn die 143 beoordelingen had en een gemiddelde score van 4,4 op een schaal van 5... terwijl bij die vermelding geen reviewsterretjes in Google stonden. Aan de andere kant hadden pagina's met sterretjes in Google... soms een lagere score dan 4,4, dus het kon ook niet aan de score liggen. Ook enig zoekwerk op Google leverde niet echt zinnige informatie op. Dus het is mij in elk geval nog niet duidelijk... waardoor je de reviewsterretjes van Facebook... in de zoekresultaten op Google vertoond kunt krijgen. Heb jij een idee... Laat het me weten onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl Oh, voordat ik overga op de onderwerpen voor vandaag, eerst even een aardige update. Althans, ik vind het leuk. Deze week heb ik een nieuwe mixer binnengekregen om zo nog meer mogelijkheden te hebben voor audioopnames opnames enzovoorts. De vorige setup voor mijn audio had ik alweer meer dan twee jaar geleden gekocht. Dat was toen een complete set van Behringer, een mixer mengpaneel samen met een microfoon specifiek gericht op het maken van eenvoudige podcasts. Ik zeg weliswaar eenvoudig, maar het was een prima mixer, waarmee ik toch de audio voor 73 podcasts en tientallen instructievideo's heb gemaakt. Naast dat mengpaneel had ik ook een aparte microfoon voorversterker in gebruik... tezamen met een limiter gate compressor. Wat het laatste is wil ik je nu even niet mee vermoeien... maar het dient er ook voor om de kwaliteit van de audio te verbeteren bij de opname... om zo minder tijd nodig te hebben bij de nabewerking van de audio... Inmiddels was de microfoon voorversterker al een tijdje kapot. Hij deed het nog wel, maar hij had twee standen. Niets of volledige voorversterking. Dus moest ik nogal erg met de andere instellingen rommelen om er toch nog audio van enige kwaliteit uit te krijgen. Dat ging goed, maar ik had er een beetje genoeg van. Toen zag ik afgelopen week bij bakshop.nl een mooie mixer in de aanbieding en ik kon het niet laten om hem te kopen. Het was zelfs mogelijk om hem dezelfde avond te laten bezorgen, waar ik natuurlijk dankbaar gebruik van maakte. S'avonds arriveerde het pakket omstreeks 8 uur en kon ik aan de slag. Op YouTube had ik ter voorbereiding al wat how-to-video's bekeken, zodat ik tenminste een beetje thuis was met al die knoppen, want deze is namelijk wel iets groter dan mijn vorige mixer. In de show notes die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 74 heb ik zowel een plaatje opgenomen van de vorige mixer als van de nieuwe mixer. Ik hoef je niet te vragen de verschillen te zoeken. Dus ik hoop dat je ook als luisteraar nu merkt dat de kwaliteit van de audio is verbeterd. Laat het me weten en post de reactie onderaan de show notes van deze podcast. En laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Facebook is druk bezig met overnames. Laatst vertelde ik je in podcast 65 dat Facebook WhatsApp had gekocht. En een paar weken geleden kocht Facebook het bedrijf Oculus VR. En afgelopen week kwam in het nieuws dat Facebook weer een mobiele app heeft gekocht. En dit keer betreft het Moves. Moves is een bewegingsapp waarmee iPhone en Android gebruikers hun gangen kunnen bijhouden. Zo kan de app bijhouden hoeveel stappen je per dag doet, hoeveel je hard loopt, hoeveel kilometer je fietst of auto rijdt, hoeveel calorieën je verbrandt enzovoorts. Deze app valt in de categorie van Quantified Self-apps. Quantified Self is een stroming die sinds een paar jaar bestaat, waarbij mensen bepaalde karakteristieken uit het leven gaan meten. Sommigen gaan er heel ver in. In deze podcast wil ik hier niet te veel op ingaan, maar als je er meer over wilt weten, dan moet je het trefwoord Quantified Self maar eens intypen op Google en zelf op ontdekkingsreis gaan in deze relatief nieuwe wereld. Terugkomend op de app, die houdt dus niet alleen je lichaamsbeweging bij, maar ook de locaties waar, de, waar je gedurende de dag bent geweest en hoe lang. Dit kan een partij als Facebook die overduidelijk een belangrijke speler wil worden in het lokale landschap, een enorme hoeveelheid extra relevante en bovenal commerciële informatie opleveren. Als Facebook bijvoorbeeld precies weet waar jij zoal bent geweest, dan weet het bedrijf nu nog beter wat je allemaal aanspreekt, wat je hobby's zijn enzovoorts. Op basis van die kan Facebook je dan extreem gepersonaliseerde advertenties voorschotelen, waarvan de kans dat jij erop klikt nog hoger is en Facebook dus weer betaald krijgt voor de klik. Afgelopen week publiceerde TechCrunch het bericht Google is Walking Dead. In dit artikel wordt beschreven dat de topman van Google, Vic Kundotra, het bedrijf na acht jaar verlaat. Volgens diverse bronnen zou het bedrijf het product Google Plus minder zien als een product, maar meer als een platform en zouden investeringen en de ontwikkelingen worden teruggeschroefd. Ook zou het bedrijf de 1000 tot 1200 mensen die aan Google Plus werken herindelen in de organisatie. Maar het bedrijf zelf ontkent deze berichten. Het nieuws van vandaag heeft geen invloed op onze Google Plus strategie. We hebben een ontzettend getalenteerd team dat door zal gaan met het maken van fantastische gebruikerservaringen op Google Plus, hangouts en foto's. Nu.nl nam dit verhaal snel over in het artikel Google zet sociaal netwerk Google Plus op laag pitje. Om sommige uitlatingen van kopstukken van Google tijdens diverse shows en presentaties in de afgelopen paar maanden nu iets meer context en achtergrond krijgen, verwacht ik zelf niet dat Google het sociale netwerk helemaal de das om zal doen. Tenzij het bedrijf inmiddels met behulp van telepathie in je hoofd kan kijken om te weten te komen wat je beweegt bij je zoekpogingen, heeft het een indruk nodig wat de mens op internet bezighoudt. En dat is meer dan alleen datgene waar men naar op zoek is in de zoekmachines. Dus dat is ook wat mensen delen op Google Plus en waarover ze schrijven. Gecombineerd met de nieuwe diensten die Google recentelijk heeft geïntroduceerd op het lokale vlak... zoals bijvoorbeeld Indoor Maps en Google Maps Views... lijkt het voor de hand te liggen dat het bedrijf alleen maar nog zwaarder wil inzetten op... raad eens, het lokale landschap. Volgens mij is het reden te meer om je acties voor het verzamelen van reviews verder op te schalen. Dus nog actieve reviews gaan verzamelen. Wees creatief en proactief. Druk kaartjes die je mensen in je winkel of praktijk meegeeft... waarop een link staat naar een pagina op je site waar je mensen de mogelijkheid biedt om rechtstreeks naar diverse review-sites te gaan... waar ze dan een review kunnen posten voor jouw bedrijf. Zoals altijd is mijn advies om niet op één paard te wedden... maar je reviews te spreiden over meerdere sites. Zo moet je dus niet alleen reviews verzamelen op Google+, maar ook op sites als Facebook, Yelp, allebedrijvenin.nl... diverse hyperlokale review-sites... diverse branch-specifieke review-sites... je eigen site... En voor een opdrachtgever ben ik op dit moment bezig een verfrissende en vernieuwende reviewstrategie op te zetten... maar daar kan ik nu nog even niet verder over uitweiden. Zodra een en ander staat, zal ik de strategie met je delen. Over reviews gesproken. In september 2011 kocht Google met veel Tam het bedrijf Zagat, dat bekend stond om haar bijzondere review-systeem voor restaurants. Acquisitie van het bedrijf kostte toen de tijd 125 miljoen dollar. Google heeft twee jaar lang geprobeerd dit complexe 30-punten-systeem om te buigen... ...en te implementeren voor alle lokale bedrijven... ...tot en met kappers, autohandelaren, advocaten en bloemisten aan toe. Als mensen voor die tijd een review hadden achtergelaten op Zegget, ...verscheen op de zakelijke Google Plus pagina van het desbetreffende bedrijf... ...als schrijver van de review, de omschrijving, een Zeggetgebruiker. gebruiker. Dat werd geen succes en op 31 juli 2013... ...verdween de Zagget score van Google Plus... ...en kwam de oude, vertrouwde vijfsterrenbeoordeling beoordeling weer terug. Bij alle bedrijven die toen vijf of meer reviews hadden werden toen opeens weer de sterretjes vertoond, zowel in de lokale resultaten als op de zakelijke Google Plus pagina. Afgelopen week postte Jade Wang van Google het volgende bericht in de Google Product Forums. To show a consistent reviews experience to our users, reviews that are labeled by a Zagat user are being removed from Google products. Reviews from Google users will still appear as usual, and users can still contribute reviews. This may affect the overall rating for some businesses. Remember. Verified business owners can respond to reviews or report inappropriate reviews. Dat is nu vijf dagen geleden. Ik heb nog gezocht, maar hoewel ik in de zoekresultaten nog wel pagina's tegenkwam... waarin het verleden ooit een Zaggit gebruiker stond... was op geen enkele van die pagina's meer een review van een vroegere Zaggit gebruiker te vinden. Met andere woorden, stel je had als restaurant voorheen zes reviews... waarvan twee op Zaggit, dan werd jouw pagina in de lokale resultaten... en op Google Plus vertoond met sterretjes. En nu ben je dan opeens je sterrenvermelding kwijt. Dat is stevig balen. Want een verandering in reviews hoeft niet per se alleen maar het niet meer vertonen van de sterretjes tot gevolg te hebben. Maar het kan, zoals Jade Wengel schrijft, ook gevolgen hebben voor je positie in de zoekresultaten. Jade zegt ook dat andere reviews gewoon blijven staan. Maar let op, in het verleden was het ook mogelijk anoniem reviews te posten. Daar is toen ook veel misbruik van gemaakt. Bedrijven kochten reviews op obscure sites en opeens leken ze het heel goed te doen. Soms zie je nog wel eens van die pagina's. Een typisch Nederlands bedrijfje of winkeltje ergens in een achteraf plaatje dat drie reviews heeft, maar alle drie in het Engels en alle drie van simpelweg een Google gebruiker. Nu zeg ik niet dat alle reviews van een Google gebruiker gekocht of anderszins illegaal verkregen zijn. Dat absoluut niet. Sterker nog, ik denk dat het merendeel wel legitiem is. Maar omdat er voorheen zoveel misbruik van is gemaakt en Google continu bezig is de gebruikerservaring te verbeteren, kan het zomaar zijn dat in de toekomst ook de anonieme reviews van een Google-gebruiker plotsklaps verdwijnen. En als jij voor jouw bedrijf nu vijf of zes reviews hebt waarvan minstens twee van een Google-gebruiker, dan ben je op dat moment de pisang. Dus zeker als dit het geval is en je dus één of meer van dit soort reviews bij je zakelijke Google Plus-vermelding hebt, dan adviseer ik je om zo snel mogelijk een aantal hedendaagse reviews te krijgen van Google Plus-gebruikers met een naam en bij voorkeur ook een foto. Dit soort berichten moet voor jou toch echt een signaal zijn om het verzamelen van je reviews te verspreiden over diverse sites, zoals ik al eerder zei. En ik ga nog even door over reviews in relatie tot Google. In de Verenigde Staten is Google op dit moment aan het experimenteren met de vermelding van volledige reviews in het Knowledge Graph Panel... die je vaak aan de zijkant van de zoekresultaten ziet. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl-74 zie je hier een voorbeeld van. Zoals ik al zei, het lijkt erop alsof dit op dit moment alleen in de Verenigde Staten actief is, want... In Nederland heb ik nog geen bedrijf kunnen vinden waarbij ik een dergelijke vermelding met reviews heb kunnen vinden. Heb jij er wel eentje gespot? Laat het me weten, post de URL onderaan de show notes. Dan nu het laatste topic over reviews. Op de weblog van Mike Bloementaal is een artikel te lezen met als titel Are younger consumers more tolerant of bad reviews? Or do they just understand them better? Dit is een interessant artikel, want het gaat over een onderzoek dat is gedaan naar de perceptie van negatieve reviews in verschillende leeftijdsgroepen. Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat bedrijven met drie sterren niet meteen werden verworpen en dat bedrijven met een 4 beoordeling echt snel als positief werden gezien. Dat lijkt ook wel logisch. Maar grappig genoeg legden mensen in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar de lat minder hoog om een bedrijf te verwerpen op basis van slechte reviews. Deze groep was toleranter, jegens bedrijven met een beoordeling van 2,5 tot 3 sterren dan de andere geïnterviewden. Verder bleek dat mensen boven de 55 jaar eerder een 4 site eisten om überhaupt maar te overwegen zaken met het bedrijf te doen. Mensen lijken dus kritischer te worden naarmate ze ouder worden. Dan over op Pinterest, want dat bedrijf kwam ook afgelopen week in het nieuws met een nieuwtje genaamd Begeleid Zoeken. Op dit moment is die feature alleen in het Engels beschikbaar, maar Pinterest zegt dit te willen uitrollen voor alle talen die het op de site ondersteunt. In de show notes heb ik twee video's van Pinterest over Begeleid Zoeken opgenomen. Het komt op neer dat Pinterest je begeleidt met je zoekpogingen als je op zoek bent naar iets specifiek zoals trips, recepten, planten en dergelijke. Met behulp van extra foto's helpt Pinterest je met je zoektocht om je in de juiste richting te sturen. Aan het begin van een begeleide zoektocht kun je kiezen naar pins, borden en pinnas. Na de initiële keuze wordt een scrollbalk getoond met additionele zoektermen waar je dan op kunt klikken. Zo kan de zoekterm planten leiden tot suggesties in de schaduw, in potten en om muggen weg te houden. Een dergelijke feature is natuurlijk niet wereldschokkend, maar het kan Pinterest wel toegankelijker maken voor nieuwe gebruikers die op zoek zijn naar bepaalde foto's. Soms lijkt het er voor middelgrote bedrijven en helemaal voor kleine zelfstandigen op... dat het onmogelijk is om op te boksen tegen de grote jongens en hoger te scoren met de content. Want grote bedrijven hebben vaak veel meer resources om online content te publiceren... waarmee de achterstand voor de kleintjes alleen maar groter dreigt te worden. Dit is ook het onderwerp dat met cuts in de video van deze week behandelt. De vraag die aan hem wordt gesteld is... Hoe kunnen kleinere sites met superieure content ooit hoger renken... dan sites met superieure aantallen bezoekers? Het lijkt een visueuze cirkel. Een regionaal of nationaal bedrijf of merk heeft meer verkeer. Het leidt tot een hogere rank, wat er weer leidt tot meer verkeer, enzovoorts. Met ontkracht de opvatting dat een groot nationaal bedrijf of merk automatisch tot meer verkeer leidt of een hogere positie in de zoekresultaten. Google ziet keer op keer dat kleine bedrijven die snel, of in moderne term agile, reageren op veranderingen en snelle nieuwe ideeën kunnen uitrollen dan de logge dinosaurussen in de markt vaak hoger kunnen scoren in de Google zoekresultaten. En het is echt niet zo dat bedrijven met superieure content... niet boven de grote jongens kunnen scoren. Want het is juist de wijze waarop veel kleine sites... dikwijls ooit grote sites werden. Ooit was Facebook klein, was Alta Vista klein... en was ook Google klein. Maar doordat deze bedrijven zich concentreerden op gebruikerservaring... en meer waarde leverden dan de concurrenten... kregen ze meer aandacht en groeiden ze. Ongeacht de branche waarin jij operationeel bent, geldt dat als jij met je bedrijf constant beter doet dan je concurrenten... je in de loop van de tijd kunt verwachten dat jouw site beter gaat presteren. Natuurlijk is het als één pittere stuk moeilijker om te concurreren tegen een bedrijf... dat 200 mensen in dienst heeft voor haar content marketing. Dus concentreer je op een hele smalle niche... en belicht deze extreem goed vanuit alle perspectieven en invalshoeken. Dan kun je vanuit die smalle niche verder uitbouwen en verbreden... waardoor je coverage groter wordt. Op die manier kan het gebeuren dat je als kleine club hier druk mee aan het werk bent... En dan opeens tot de conclusie komt dat jouw site één van de grote jongens is geworden waar iedereen naartoe komt. En dan zijn er ook weer kleine websites die gefrustreerd zijn omdat zij moeten opboksen tegen de grote jongens waaronder jouw bedrijf. Met sluit af met de conclusie dat het verleden keer op keer heeft laten zien dat kleine bedrijven groot kunnen worden door zich te blijven concentreren op datgene waar ze voor staan. Dus blijf doorgaan met het produceren van goede content. Zijn laatste woorden in deze video zijn... Don't stop trying to produce superior content, because over time, that is one of the best ways to rank high on the web. Met deze woorden sluit ik ook deze podcast dan weer af. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan ook op Twitter via reputatiecoach1. Als je wat hebt aan alle informatie die ik met je deel, dan hoor of lees ik dat graag. Help mij met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Surf naar iTunes of Stitcher.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 Dit was reputatie Coaching podcast aflevering 74 en mijn naam is Eduard de Boer. Volg het advies van Matt Kuts waar ik het zojuist over had. Blijf goede content produceren, want uiteindelijk is dat de beste manier om hoger op te komen in de zoekresultaten. Ik wens je daarom de komende week weer succes met het produceren van content en het werken aan je reputatie, zodat je nu meteen en in de toekomst je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week, doei!